Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Vaticaan heeft gereageerd op de uithalen van president Trump richting de paus. Een hoge priester noemt op X de kritiek een verklaring van machteloosheid. Trump noemde paus Leo XIV de zwak en een hulpje van radicaal links... vanwege zijn kritiek op de oorlog tegen Iran. Volgens priester Antonio Spadaro spreekt de paus een andere taal dan Trump. Een die niet te reduceren is tot de grammatica van macht, veiligheid of nationaal belang. De prijs voor een vat olie is weer gestegen tot boven de 100 dollar. Op dit moment kost een vat zo'n 102 dollar. Vorige week dook de olieprijs naar bijna 92 dollar. Beleggers hadden de hoop dat de VS en Iran nader tot elkaar zouden komen. De prijs steeg gisteren weer nadat de vredesonderhandelingen waren stuk gelopen. Daar komt nu nog bij dat president Trump heeft aangekondigd dat hij de straat van Hormuz gaat afsluiten. Fitnesscase Basic Fit is getroffen door een hack. In meerdere landen zijn de gegevens van leden gelekt. In Nederland gaat het volgens Basic Fit om data van ongeveer 200.000 mensen. Het zijn namen en adresgegevens, e-mailadressen, telefoonnummers, geboortedatums en bankrekeninggegevens. Er zouden geen identiteitsbewijzen en wachtwoorden zijn buitgemaakt. Nederland raakt achterop in Europa doordat de arbeidsproductiviteit al jaren niet toeneemt. Daarvoor waarschuwt de Rabobank. De lonen stijgen wel, maar niet de hoeveelheid werk die wordt verzet. Doordat er ook te weinig wordt geïnvesteerd is Nederland al voorbij door Denemarken. En staat België op het punt Nederland in te halen. De Rabobank pleit voor meer innovatie. Het weer, veel bewolking. Vanochtend blijft het droog. Vanmiddag langs de oostgrens soms wat regen. Later is overal een bui mogelijk. Het wordt 12 graden in het noorden en 15 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersinformatie. Dit is Wijnandswaan bij de ANWB. Op de N242, middenmeer richting Alkmaar, staat file tussen zuid en Sint-Pancras, 2 kilometer.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 Ja, nou, oh. goedemorgen allemaal, Ger. Goedemorgen Rob. Ja, goedemorgen. goedemorgen we Rob hebben weer een... Ja, en de Ger Loogman. En uh, goedemorgen Zandvoort. Ja, is, goedemorgen Zandvoort. 7 over uh, 11, uh, 10. 10 nog, ja, eerste uur. Ja, fantastisch. fantastisch. En het wordt, uh, het wordt een gezellig uitzending. Uh, zo te zien wel. We hebben we al twee hebben, we hebben gasten. Hebben al. We hebben taart, we hebben Boston we koeken. Het is mag. echt een groot feest hier. Absoluut. En dat mag ook wel, want uh, een van de eerste onderwerpen die wij hebben... is uh, met Carina Vera en Gilles Kok, die inmiddels bij ons zijn aangeschoven over hun nieuwe podcast Hotel Keur. Daar zijn we allemaal zeer benieuwd naar. 200 jaar Zandvoort. 200 jaar Zandvoort, ongelooflijk hè. Daarna krijgen we Martine Porinski-Botman, zus van de bekende Hans Botman. Nee, nee, nicht. Een nicht van Hans ja, Botman. Jezus Martine, ik krijg wees een... blij dat je dat je neef is <laughs> over de kindercommissie. <laughs> het onderzoek naar de veiligheid in Zandvoort. Dan hebben we een item van Jan Lammers... over de uitverkochte Grand Prix een op zaterdag en van, uh, zondag. Radio 105, 105. Zou je je mond willen leeg eten? Ja, dus is Ja, waar. fijn. Oké, okay, dankjewel. Ja, excuses, luisteraars. Het is, het is niet te geloven met die man. Maar voor ons thuis, zie ik, hè? Ja, ja, wij, wij, ja, ik zeker. Dat is het mooie. Het tweede uur hebben wij aan de telefoon Esmee Hoeben over haar nieuwe uitdaging, de ijszaak Klevers ijs... in plaats van Luciano. En daarna komt alweer Carina Vere. Aan no, het no, no, no, no, ja ja het is een overkill aan Carina Veren overkill. deze ochtend de expositie van Iris Planting en dan komt ook nog in de studio Anieke van onze Oort over de comedycoop in de krocht ja nou welkom Carina Veren en Gilles Kok jullie Vermorten. podcast goedemorgen vertel vertel vertel <laughs> vertel vertel, vertel. We Gisteren is een hele leuke lancering in hotelkeur in nou dat verbaast me niet. Nee, met alle mensen die betrokken zijn geweest bij de podcast. Bij het maken van de podcast. Oké, okay, en waar gaat de podcast het nou, over? Ik zal even bij het begin beginnen. Want uh, na een hele renovatie van Hotel Keur... Ja. was er een opening natuurlijk, een ja. nieuwe opening. En daar waren Gilles en ik bij. En in tourbeurten mochten we dan een rondleiding krijgen in het hotel. Om alle nieuwe kamers te bekijken. De hele nieuwe indeling. En tijdens dat lopen hoorden we... Uh, ja, de mensen die in onze groep zaten... zoveel herinneringen ophalen. Van, oh nee, maar hè? Hier was het linnenhok. Hoe kan dat nou? Ja, en dit leden. was toch het uitzicht ja. van, uh, van de ontbijtzaal. Nou, alles is veranderd. En, oh, maar dit is nog hetzelfde. Ja. En zo ging het maar door. En hier heb ik nog gewoond. En kijk, hier begon de brand. Nou, toen dacht ik, ja maar... Gilles, hier moeten wij een podcast over Hier zit maken. wat in. Hier zitten hele leuke verhalen in... Ja. die niet verloren mogen gaan. Geschiedenis. Ja, geschiedenis. een hele grote geschiedenis, ja. inderdaad. Dus toen hebben wij een oproep gedaan. En is daar veel reactie op gekomen? Daar, ja, hè, toch, Gilles? Nee. Uh, daar is zeker reactie op gekomen. Uh, er bleken namelijk heel veel mensen die uh, daar gewerkt hebben, of directeur zijn geweest, of Feestjes hebben georganiseerd, Basketbalvergaderingen. Ja, uh, uh, uh, vergaderingen, ja er zijn heel wat dingen geweest. Trauerijen. Ja. Uh, dus ja, en, en we kwamen inderdaad achter dat het uh, A, al een heel oud hotel is, hè, 1911 ooit begonnen in 1912 ja. op deze locatie, en, um, en dat het ook eigenlijk het enige hotel is wat de oorlog heeft overleefd. Dus er waren wel oudere hotels in Zandvoort, maar die zijn allemaal helaas verloren gegaan. Dus het is heel bijzonder dit uh, na wat is het, 115 jaar, nog steeds een operatief. Hotel is. Heeft de bezetter destijds het hotel geconfiskeerd? Ja, ze hebben er wel gezeten. Ja, hè? ja. dat kan niet meer over. En gelegen waarschijnlijk. gehuisd. Ja, gelegen. Ja, hebben ze gelegen. maar gelegen. Ja, zagen, zagen, zagen. ja. Klopt. Maar hoe het is gescheerd, maar niet het hotel zelf. En het heeft natuurlijk een nieuwe eigenaar nu? Ja, het heeft meerdere eigenaren gehad in al die jaren, uiteraard. En de huidige echtpaar wat eigenaar is, zijn Tom en Christine. En Christine, haar ouders zijn de vorige eigenaar... dus hebben het van haar ouders overgenomen. En ja. dat is ook echt een heel dat mooi een verhaal geworden. is wel heel leuk verhaal op zich geworden. Echt zeker. waar, ja. ja. We hebben zoveel leuke details gehoord... dat ik zelfs na het zo vaak al beluisteren van de podcast... Eh, omdat de montage is gedaan door Ger Loogman... Dank je, dank je. En eh, ja, we <laughs> hebben natuurlijk heel vaak alles opnieuw moeten luisteren. Maar zelfs na het best wel vaak opnieuw luisteren... bleef het gewoon een glimlach op ons gezicht eh, dat kloppen. Leuk. Omdat... Ja, zulke details hoor je niet meer. Dat, dat gaat verloren. Als, ja, precies. Uh, uh, want ja, er, er is ook mevrouw Kokkie van Kessel. Die woonde aan de overkant ja. in de bakkerij. En dat is de moeder van Patrick, hè de muzikant. Ja, ja, muzikant. ja. ja, ja cool. en die ja. heeft zoveel verhalen ook. En dan, dan logeerden ze niet eens in dat hotel. Maar ze leverden dus taart en brood. en ja. Ja, dat, heel dat de is de uh, Ja. Dit ja. hebben weer hele eigen verhalen en herinneringen. Daar. Maar het gaat ook om de details die uh, ook de chef Kok dan weer vertelt. Ja. Dat eigenlijk. Uh, uh, ja, gewoon, gewoon allemaal al herinneringen eigenlijk. Leuk. Ja, Ik vind maar, die worden we meegenomen in het, in het hotelwezen. Wat natuurlijk ook ja. veranderd in de loop der decennia. Ja. En uh, hoe het vroeger ging met al die bussen uit Duitsland. Uh, ja. ja. Het zijn prachtige verhalen geworden. Ja. Onvoorstelbaar. Oh, wij van, van voor die heeft zulke mooie verhalen. Ja. Is ook een van de medewerkers daar geweest ja. die zijn vrouw ja. daar ontmoet heeft. Die ook getrouwd zijn vanuit het hotel. Ook een leuke aflevering. Dat nou, ja. Carina, die, die vertrouwde me net al dat de podcast tot nu toe heel goed beluisterd wordt. Nou ja, in ieder geval, ik heb een reel gemaakt over gisteren van de lancering. En ik zie dat die al meer dan 3000 keer bekeken is. Kijk. Okay. En ik uh, uh, krijg ook reacties van, oh, ik heb daar aan de overkant gewoond. Ik ga hem zeker luisteren. Ja. En... Maar de lancering, daar heb ik uh, een paar opnames van gemaakt. Ja over uh, uh, wethouder Lascaré was natuurlijk degene die... Ja, hooggeëerd. Uh, hooggeëerd, ja, de wethouder. Uh, ja, ja. De wethouder uh, nou, ja. nou, laten we daar even naar luisteren. Oh, oh leuk. Ja, kan dat? Ja, uh, Marja, ja. ja. Ger overvalt je weer. Ja, maar dat... Niet eh, zenuwachtig is is, worden. Dat is, het dat is mooi dat, dat we overal komend jaar stilstaan... bij grote onderwerpen uit 200 jaar badplaats... Maar het gaat ook om de kleinere, intieme locaties. En waar Hotelkeur echt een, een onderdeel vanuit maakt. Dus toen ik even wat informatie bij Tom begon te vragen... Van wat gaan we nou doen hier, hoorde ik... en dat maakte het denk ik heel speciaal... is dat het verhalen zijn van mensen... Uit de geschiedenis hier, die hier gewerkt hebben, die hier uh, uh, verbleven ver, ver, uh, uh, uh, hebben. Het gaat van gast, mensen die hier gewerkt hebben. Uh, mensen die het maakten dat ik altijd een podcast leuker vind dan naar een schilderij te kijken. Omdat ik mijn eigen belevingen be kan uh, maken. Kijk uit naar de uh, afleveringen. Ik, ik, ik, ik, ik wist niet uh, hoeveel maar ik hoorde dat er, er zes uh, uh, uh, dus uh, een buurman zo, uh, van het geluid. was heel hard. <lacht> voor de mensen. Die... Thomas, mijn buurman. <lacht> mocht een <er> geluid zo van. Dat ging jij op een knop. Uh, nou ja, aan jou de eer, uh... Aan mij de eer. Nou, daar komt hij hoor. Wethouder oh. Lascaré. Uh, ja, het is wel speciaal dat er een, een podcast wordt gemaakt over een hotel, hè? Ja, het oudste hotel van, uh, van Zandvoort, wat nu nog staat. Ja. ja. Zoals iedereen hopelijk weet bestaat of vieren we Zandvoort 200 jaar badplaats. Ja, en daar maakt Hotel Keur natuurlijk een heel belangrijk onderdeel van uh, uh, uit. En ik vind het mooie van een podcast is dat je kan luisteren, dat je naar de, de stemmen luistert. En dat je jezelf ja, eigenlijk in gedachten je eigen beeld kan hmm. vormen hoe dat dan uh, uh, uh, geweest is. En dat je echt, ja, tenminste, ik ben een beelddenker, dat je echt, ja, ik zie dan vormen hoe als ik zo'n stem hoor, waar je dan loopt en wat er dan gebeurt. Heb je daar tijd voor? <laughs> uh, uh, uh, zeker, want dat het mooie van een podcast is dat je het in je bed kan luisteren. Dat als je door de duinen wandelt of dat je in de auto onderweg naar een vergadering zit. In mijn geval wel eens. Dan kan je het gewoon allemaal luisteren. Ja. Ik zou zeggen veel luisterplezier. Ja, dankjewel. Dat was dus uh, Lars Carré. En uh, ja, die heeft uh, het uh, officieel geopend. Ja, leuk En, uh, toch? Ja. en nu uh, kan iedereen het uh, beluisteren. Ja, op Spotify staat het. Hoe doe je dat? Nou, dan ga je naar Spotify ja. en dan uh, typ je in hotelkeur ja. en dan verschijnt het vanzelf. Bizar. Of onder Zandvoort Podcast. Nee, ja, kan ook. De website is voor podcast.nl. daar staat het ook op. Maar ja. naar Spotify is vrij toegankelijk voor iedereen. Ja, ja klopt. En uh, het is ja, simpel: hotelkeur, dan vind je hem al. Ja. We hebben er zes gemaakt, wat Lars uh, net verteld. Uh, de eerste vier hebben we alvast online gezet en die andere twee die volgen, die volgen de komende weken. Ja. ja. Uh, dus ja, hartstikke leuk. Ja, uh, het is ook de verbinding die Lars maakt naar 200 jaar badplaats. Dat is dit jaar ja. evenementenjaar. Het uh, is al veel ouder, ja, hè, al 700 ja, jaar. Maar ja, ja. Vast 200 jaar geleden ontwikkelde het zich als badplaats. Onder andere omdat er hotels als groot badhuis werd gebouwd. Ja, daar. Uh, ja, en de, de opening van de Zandvoortslaan, de Bestratenweg. Ja. Uh, maar Hotel Keur kwam daar uh, niet ook uit voort uit de ontwikkelingen... van uh, dat armoedige wisselplaatje wat een toeristenplek werd. Er kwam ja. ook plaats voor meer hotels. Het was bijzonder. Uh, want het was en dat was waar. Hotel Keur in 1911. Ja, uh, het begon in de Korsflorenstraat. Ja. Uh, ook een, Op de een uitvoersel van, hotel van hotel eigenlijk. En, uh, ja, het is blijkbaar goed genoeg gegaan, want het bestaat nog steeds. Het bestaat nog steeds. Het is een heel mooi pand ook. Het is een prachtige... Ja. ja, het is, uh, wat we al zeiden, meneer Keur is ooit verhuisd in 1912 naar het pand waar het nu zit. Mm -hmm. Dat waren ooit drie woonhuizen, heb ik laten vertellen. Mm -hmm. uh, dus die zijn ja, op een moment alle drie tegelijk vrijgekomen. Ik weet ook niet precies hoe dat gegaan nee, nee, is, maar okay. daar is toen een hotel in uh, gebouwd. En uh, ja, sindsdien Karine ja, als hotel. Ja, en wat Carine vertelde, er is enorm veel verbouwd. Ja, ja. Ja. Een heel grote uh, renovatie ja. en verbouwing. Je ja. hebt ook maar de eer gehad ook behoud... een rondleiding te hebben en je, je weet niet wat ja, je ziet. Daarom. Ja. En Alle gelukkig ook oude elementen bewaard, zoals ja. glas in loodplaten. Of nee, eigenlijk ja, glas in Glas-in-loodramen glas ja. met de geschiedenis van zandvoort. En uh, ja, ze hebben natuurlijk, dat hoor je in de podcast ook, wat ze nog meer hebben gevonden. Het leuke is dat ja. ton, uh, uh, zeg maar die oude die oude uh, uh, dingen, die, die, die, die van vroeger, die heeft hij allemaal laten, laten staan. Hè, bij ja. de verbouwing. Ja, dat ja, vind ik toch wel heel, ja, mooi. heel mooi. Ja, Het dat is eigenlijk een heel modern hotel geworden. Maar ja. je ziet in alles nog, het ademt gewoon ja. ook de geschiedenis die erin zit. Precies. ja dus Dat is heel mooi gedaan, ja. zeker. Ja, en als je dan die verhalen luistert en je gaat eens een keer gewoon een kop koffie drinken in Hotelkeur. Mm -hmm. Ja, dan, dan hoor je, dan zie je het gewoon voor je hoe dat moet zijn gegaan. Ja. Nou, ik zou zeggen allemaal gaan, toch? En zeker en luisteren. gaan luisteren naar jullie luisteren, podcast, luisteren. absoluut. Ja. Ja. ik denk dat er heel wat luisteraars bij gaan komen, na deze flitsende introductie Zo. van jullie nieuwe podcast. Heel veel succes en uh, wij gaan zeker luisteren. Gerrit. En we hebben al een idee. Nou, ik, ik weet het al. <laughs> en er zijn ook al ideeën voor een volgende podcast. Nou. Ja, vertel eens. Nou ja. Uh... Het gaat niet over Op de Graaf, maar het gaat over <laughs> ja. wat Jammer. Wat jammer. Nee. En, uh... en ook niet een ander hotel, maar nee, nu we... de Watertorens. Precies. Oké, okay. uh, ja. de Watertorens. Ja. Nou ja. ja, de hele geschiedenis van de Watertorens. En de Vanaf ja. de vuurboot. Ja. We vinden het mooi dat de geschiedenis van Zandvoort bewaard wordt door een hele podcast. Heel goed. Nu ja. over hotel Keur En we dachten, wat is dan. Ook nog ja. iets waar veel over verteld kan worden. En wat voor de geschiedenis belangrijk is. Dat is volgens ons de watertorens. Ja, zeker. Die, de vorige, of de huidige, wordt nu helemaal hè, van onderuit weer opnieuw opgebouwd. Ja. Die vorige is in, in de oorlog uh, neergegaan. En daarvoor had je er nog de vuurbaken. Dus ja, volgens mij is daar heel veel over te vertellen. En, uh, en dat kwam gisteren duiken. ook alweer los hè, bij de lancering. Precies. Van, uh, <laughs> dat zei, dat oh, maar mijn vader die heeft nog... Uh, nou ja, zo gaat dat dan. Dus ik zeg, ja. oké. Okay. Kijk. Uh, u moet ook uh... mooie projecten ook, uh, en er zullen uh, ja. vast nog wel andere projecten komen waar jullie ook weer op En naast de uh, optograaf is het natuurlijk ook een fantastisch idee. Ja, maar, er is veel onder heel onder veel succes mee. mij. Dankjewel. Okay. Fijne dag. Dankjewel. I promised myself to treat myself and visit a nearby tower. And climbing to the top I'll throw myself off in an effort to make clear to whoever what it's like when you're shattered left standing in the lurch at a church where people say My God, that stuff, she stood him up, no point in us is well gone As I did on my own Alone again Naturally To think that only yesterday I was cheerful, bright and gay Looking forward to what I wouldn't do The role I was about to play But as if to knock me down Reality came around And without so much me a touch, put me into little pieces leaving me to doubt talk about God in his mercy if he really does exist why did he elke zaterdag van 10 tot 12 uur met politiek, cultuur en sport op ZFM. Uh, bijna vijf voor half elf. Ja, bijna vijf voor elf. En uh, naast ons uh, hebben we plaatsgenomen al de kindercommissie. Maar al we met de kindercommissie over de veiligheid in Zandvoort gaan praten... moet ik nog even wat kwijt Ger. Ja. Uh, we hebben deze maand natuurlijk Koningsdag. En Zeker. Koningsdag kan voor kinderen toch wel heel erg belangrijk zijn. Die vieren met ons allen de vrijheid. En nu. Het is 5 mei, hè? Ja, maar op Koningsdag hebben we vrijwilligers nodig. Oh ja, natuurlijk. Voor de kinderspelen. En als er geen vrijwilligers zich aankondigen. dan kunnen de kinderspelen wel eens niet doorgaan. Dus. Nu aan alle luisteraars hè, een, een absolute oproep. Meld je nou gewoon aan, zodat in ieder geval die kinderspelen kunnen doorgaan. Waar moeten ze zich aanmelden? Ja, dat weet ik dus niet helaas. Ik weet alleen dat dat in de krant staat. Alleen ik denk, ik combineer even die oproep, want ik heb nog een oproep. En dat is voor de 5, ma 5 mei maaltijd Zandvoort. Die gaat 5 mei weer plaatsvinden mm -hmm. in, in Noord. Daar hebben we volgende week hebben we daar een onderwerp over. Uh, daar komt onder andere Henk Beuren, de voorzitter van de commissie... komt bij ons in de studio praten over het nut en het doel van de vrijheidsmaaltijd. Mm -hmm. En die zijn ook nog op zoek naar vrijwilligers. En daar heb ik dan wel een uh, mailadres voor. Als je je geroepen voelt om daarbij te helpen... en ik kan je verzekeren dat het gezellig is, want ik ben een van die vrijwilligers... dan kan je een mailtje sturen naar 5 mei maaltijd Zandvoort. Allemaal aan elkaar at gmail.com Nou, dat is duidelijk. Ja, is duidelijk. Nou, En dan gaan we nu over uh, naar de kindercommissie. Ja, want dat zijn, er... de, dat zijn eigenlijk ja. de, uh, uh, collega's van jou. Dat he? zijn feitelijk collega's van mij, dus ik laat aan jou de eer en ik ga wat voor ze betekenen in nou, de de, de, uh, de, kinder, de, kindercommissie, raad. de kindercommissie hebben samen met uh, wethouder Lascaré. Uh, en beleidsadviseur uh, Omar Belhalgemi. Zeg ik dat goed, Belhal Chemie? Ik denk het. We uh, bekeken uh, verschillende uh, verkeerslocaties in Zandvoort. En uh, ja, hoe kijken de kinderen daar aan? En uh, ja, letterlijk door de ogen van de kinderen... Uh, de verkeersveiligheid uh, in Zandvoort uh, bekeken. Uh, nou jongens, zeg het eens. Wat is, er, wat, wat is jullie opgevallen? Um, nou, er zijn best wel wat punten waar uh, bijvoorbeeld het niet veilig is voor alle fietsers. Uh -huh. uh, waar bijvoorbeeld je ja, soms bijna kan worden aangereden... en dan willen wij dat iets veiliger maken. Ja, dat begrijp ik. Wat was, wat was jouw naam ook weer? Milo. Milo, Milo jij bent uh, uh, bij uh, kruispunten geweest, neem ik aan. Ja. En bij uh, oversteekplaatsen. En bij, uh, waar, wat, waar is het uh, heel erg uh, niet uh, veilig, volgens jou? Um, ik vond de tolweg hier, bij het kruispunt... ja Um, daar vond ik het wat onveilig. Omdat um, je moet helemaal zeg maar, omfietsen. En sommige fietsers gaan dan er rechtdoor. Ja. Zeg maar gewoon schuin. En dan wordt het onveilig. En de auto's die wachten niet echt heel erg op. Het is andere. niet duidelijk genoeg? Nee, nee. Om het zo te zeggen. Ja. En, waar, en waar nog meer? Um, we hadden ook bij de... Ik weet niet hoe die weg heet. De, bij de voetbal. En de, bij de hockey... Uh, plaats daar. Ja. Um, daar is ook een kruispunt als je zeg maar die kant op wil. Daar is het ook ontveilig. Dat is in Noord. Dat is in Noord. Bij de ja, bij de Sportvelden. Nou, dat is hartstikke goed dat jullie dat hebben gedaan en um, weet je ook wat er met jullie kritiek gaat gebeuren? Mm. Ja. Nou, zeg het maar. Mm. Jij weet het ja. toch niet helemaal, toch Nee, maar. nog niet. Helemaal. Nee, weet jij weet jij... Je dat het gaat gebeuren? Weet jij het wel? Uh, nee. Nee, jij ook niet. Maar het gaat natuurlijk naar de gemeente. Ja. Ja, want de, de, de wethouder Lascaré was erbij. En die heeft natuurlijk het een en ander opgeschreven, neem ik aan. En uh, die weet wat jullie punten zijn... Uh, wat er in het verkeer moet, ver, moet, moet verbeterd worden hier in Zandvoort. Ja. Nou, ja. ik weet het wel een beetje. Nou, vertelt u het uh, want eens. Want Omar even. was uh, mee en die, uh, die is bezig met een uh, mobiliteitsplan voor, uh, voor Zandvoort. Ja. Dus die nam alle punten en hij herkende ook heel veel punten. En uh, er zijn ook echt punten, hè, zoals de bocht in de kost staat. Ja. Echt grote zorgen en dat beaamde die allemaal. Dus hij neemt dat allemaal mee in, uh, in het uh, nieuwe plan uh, van Zandvoort. Dat is dus de beleidsadviseur uh, ja, van de gemeente. Ja. ja. ja. En uh, ja, want er zijn best veel heel uh, gevaarlijke punten in Zandvoort, zeker voor kinderen. En, en, ja. uh, en, uh, en slecht verlicht punten zijn er ook. Dat is ja. uh, ook oh, oh, natuurlijk. Slecht verlicht is ook, een, uh, ja, ja. is ook wel een ding. Maar het is natuurlijk niet alleen de, de punten. Het is ook wel een beetje gedrag. Ja, en, en hoe, hoe kijken jullie aan tegen de snelheid in uh, Zandvoort? Want er zijn best veel wegen waar je nog 50 mag. Is dat goed of is dat niet goed? Um, nou... Uh... Op sommige punten vind ik dat het wel mag. Alleen sommige punten uh, dan vind ik dat ze wel wat hard gaan. En dan als ze één keer niet opletten, dan op, uh, makkelijker worden aangegrepen. Dus dan vind ik dat het wat meer naar 30 mag of iets. Ja, dus er moet, uh, moet bekeken worden waar het veilig is en waar het niet veilig is. Zeker. Ben je, ben je lid van de VVD? Nee. <lacht> Oké. <Okay. lacht> nee, en uh, ja, er zijn natuurlijk heel veel uh, de kost verloren. Uh, straat is natuurlijk een, een hekelpunt, uh, niet alleen bij de bocht... maar ook uh, als je de kost verloren vanuit het dorp de Sofierweg opkomt. Het is ook een hele lastige oversteekplaats. En uh, ja, daar moeten jullie wel heel voorzichtig zijn altijd, hè? Ja. En welke school zitten jullie? Um, ik zit op de Zeefonk. De Zeef en waar zit die? Um, die zit in Noord. Oké, okay. ja. Naast de, uh, uh, ja, hoe is die school? Eigen duins. Eigen duins. <laughs> um, Ik zit op het eigen duins. Eigen duins? Ja, en die zit naast de Zeevonk. Oké, okay. ja, dan weet ik nog niks. <laughs> en yes. jij? Uh, ik zit op de Oranje Nassau School. Dat zit okay. eigenlijk ja, een beetje we... in het ja. midden van Zandvoort. Dus bij de kerk, hè? Ja. Ja, daar in de buurt. Ja, Ger, wij, wij zijn natuurlijk al wat, wat ouder. En ik kan me nog herinneren dat toen ik op de lagere school zat dat je klaarovers had en dat werd dan uitgevoerd door ja. vaders en moeders. Dat klopt. Dat is niet meer, hè? Nee, dat is niet nee, meer. Zouden jullie, nee. dat, zouden jullie dat fijn vinden als dat weer terugkomt? Dat er iemand staat bij een zebrapad of bij gevaarlijke kruisingen... die jullie een beetje begeleidt door het verkeer heen? Want jullie gaan natuurlijk op een redelijk vroeg tijdschip allemaal naar school. Nou, dan gaan de ouders die gaan naar hun werk, die, die hebben ook haast. Zouden jullie dat een goed idee vinden als dat scholen weer eens gaan meehelpen om die verkeersveiligheid te bevorderen met ouders en zo? Ja, ik denk dat dat wel heel uh, handig uh, is. Ja. Ja. Nou, zullen we dan een oproep gaan doen aan alle scholen om daar eens even goed over na te denken? Heel verstandig. Ja. En misschien dat het ook in de politiek een keer. Uh, Zeker. Dat de, beloof ik jullie. Ja. Kijk, want die meneer is uh, heel, heel hoog in de politiek. <lacht> ja, dat Echt wel waar? mee, maar. Echt waar. Hey, en jullie hebben het ook gehad over slecht wegdek. En merk je dat heel goed op je fiets dat dat slecht wegdek? Wat... Ja, soms is het wel wat hobbeliger, bijvoorbeeld. Maar is dat Om... gevaarlijker? Um, soms wel, want bijvoorbeeld als je dan um, de hobbel voelt, dan kan hij bijvoorbeeld net op het randje van je fietsband en dan kan je bijvoorbeeld vallen en al dat soort dingen ja. kunnen er gebeuren. Ja, ja. Je moet goed uitkijken. Ja. En jullie zijn, nou, de kindercommissie... jullie zijn onlangs... Uh, ge, ge, ge, gepresenteerd, hoe noem ik dat? Uh, geïnstalleerd. Uh, in het raadhuis, door, uh, door de burgemeester. En uh, Dus jullie hebben best... Uh, uh, zeg maar, een soort van... macht om dingen te kunnen veranderen. Ja. Hoe voelt dat? Ja, ja. <laughs> um, ja ik, ik vind het wel leuk, want... Um, ja, je betekent toch iets voor je eigen dorp. Mm -hmm. dan, en dan, ja, dan kan je meer dingen doen. En ja, dat vind ik leuk. En, dan, ja. Ja. en uh, wat, wat, uh, wat vind je van Zandvoort? Ik vind het wel een mooi dorp. Ja? Um, lekker aan zee. Mm -hmm. um, en, uh, maar wat er, het verkeer is wat uh, minder op sommige plekken. nou maar... daar, hebben we het nu, daar hebben we het nu over. Hè? Ja. Um, maar voor de rest gewoon een heel mooi dorp. Hé, hey, en uh, jullie uh, fietsen natuurlijk wel zelf met uh, licht. Ja, ja. Dat zeker. hou je wel goed in de gaten. Ja. Ja? Ja. Want het is heel belangrijk natuurlijk dat de auto's je ook zien. Ja. Jij ja. wil niet zo graag, hè? De, de, de, de, de, de enige vrouwelijke... Uh, ja, maar dat zijn de stille krachten, hè? In de, ja. Die altijd. De enige vrouwelijke, die, die, die, die, die uh, geeft de microfoon steeds een, een duw. Ja Maar heel zijn jullie goed. vriendjes en vriendinnetjes ook trots op jullie Dat jullie in de, in de kindercommissie zitten Ja Sommige mensen uh, Zeggen wel van Dat zou ik ook wel willen mm -hmm. um, Maar er zijn ook kinderen Die zeggen van ja wat doe je er nou eigenlijk Wat is er leuk aan Ja en maar dat ik, hou je altijd joh Ja yeah. maar ja. ik laat dat gewoon Een beetje over meelopen Ja dan heb dat heb jij heel goed ja. Hoe, is, hoe is de kindercommissie eigenlijk ontstaan? Is, is, is er een wethouder bij jullie langsgekomen? of? Mensen uh, hebben zich op kunnen geven op, op school. Kunnen geven. Jullie ja. hebben je opgegeven ja. voor die kindercommissie? Ja, want... Ja, oui? ja vertel jij maar. Uh, nou ja, um, dan wordt er dus bij, op iedere school in Zandvoort... worden er uh, drie kinderen uitgekozen. En ja, die gaan dan in de leerlingenraad... Oké, okay, en dan, dan, dan, dan, dan stemmen jullie vriendjes en vriendinnetjes op school op jullie dat jullie erin mogen? Ja. Nou, dan mag je best trots zijn dat jullie erin ja. zitten. Zeker. Toch? En het ja. is een hele belangrijke commissie. Ja. En doen jullie het voor een jaar of zijn jullie nu de eeuwige kindercommissie of worden er nog aflossingen ja. gedaan? We uh, doen het eeuwig is wel wat lang hoor, Ja, want anders zijn ze twintig ja. en dan zitten ze nog een kindercommissie. Ja. Dus dat is helemaal de bedoeling. Ja. Hé, hey, maar uh, jullie hebben nu de verkeerssituatie in, in, in Zandvoort een beetje in kaart gebracht. Wat zijn de volgende opdrachten die, er, die eraan komen? Weet uh, je dat? Um, volgens mij gaan we ook nog een uh, één dag... of Ik weet niet hoe lang het duurt. Gaan we op het strand Gaan we opruimen. Okay. Dan gaan we dat organiseren. En uh, we hebben ook nog iets voor de uh, natuur in de duinen. Gaan we ook nog wat doen. En wat ga je dan doen? Volgens mij gaan we uh, een soort bollen maken... Voor zaadbollenachtig iets. Oké, okay, zaadbollen iets. Voor iets. meer natuur in Zandvoort. Nou, dat is duidelijk. En uh, dat is natuurlijk ook heel leuk om te doen. Zeker. En gebeurt het allemaal in schooltijd? Um, nee. Nee? Het is uh, altijd op uh, woensdag en dan... Woensdagmiddag. Ja. Woensdagmiddag drie uur. Oh ja, en dan heb je vrij. Ja. Dus je bent eigenlijk een soort vrijwilliger? Ja, eigenlijk wel. Een soort van goed hoor ik, ik vind ik ben wel heel trots op jullie ja. en met hoeveel zijn jullie dertien dertien hm, dertien dertien kinderen en die dertien kinderen die uh, zijn allemaal uh, de verkeerssituatie in hun eigen buurt gaan bekijken ja zeker. Ja. ja en uh, nou ik heb begrepen dat uh, uh, er uh, even kijken wie was dat ook weer die mee in ieder geval oma Belhagemie. gaan zo heet hij. Uh, dat is de, de, de beleidsadviseur is meegegaan. Samen met nog iemand. Even kijken hoor. Dat was uh, Marloes. Uh, is de projectleider van de kindercommissie. Ja, dat ben ik. Oh, dat ben jij. Ja. Oké. Okay. En dan hebben we ook uh, Jong023. Ja. De kinderkrant die fietste mee om de ervaring van de kinderen vast te leggen. Dus dit wordt wel heel serieus genomen. Zeker. En terecht. En terecht. En terecht. En terecht. ja, Zeker. En wat, wat uh, Marloes, wat is, wat is, wat is je uh, ervaring van deze, uh, de, de, de, deze, dit onderzoek? Um, nou, we hebben dit onderzoek uh, naar verkeer gedaan... omdat ze hebben eerst op hun scholen allemaal uh, alle kinderen laten stemmen... van uh, groep 5 tot 8, wat, welke onderwerpen zij belangrijk vonden. Mm -hmm. En dat was uh, verkeer een van de drie onderwerpen die het meest belangrijk was. Dus toen hebben we een beetje verzameld van nou ja, wat zijn dan de punten... <coughs> en zijn we dus met z'n allen dat gaan doen... En het mooie is dat ook gelijk de ambtenaar aansloot... en dat we er gelijk een gesprek over hadden... en dat de kinderen daadwerkelijk gehoord worden. En als je kinderparticipatie doet, wil je dat natuurlijk heel ja, graag. Ja, zeker. Dus, um, nee, dit is een hele goede ervaring. En heel wat, zijn, uh, wat zijn nu de volgende stappen? We betrekt tot het, uh, dit verkeer ja. uh, in de gaten houden... of er iets gebeurt en af en toe navragen. Ja, ja. En dan nemen we het mee in de volgende kindercommissie... om te kijken van, hé, hey, uh, gebeurt er wat? Dan Want... nodigen we nog eens iemand uit van... Uh, Oma nog eens uit van, gebeurt er wat of ja, ja. gaat dat? En Oma zit in, uh, in Haarlem waarschijnlijk. In Zandvoort. Oh, die zit in Zandvoort, oké. Okay. Nou, dat is wel een, uh, een goed, uh, goed verhaal. Jongens. Die willen het uiteraard op de, op de agenda krijgen binnen de gemeenteraadsvergaderingen. Uiteraard? Ja, ja. Nou, dat, daar wens ik jullie alles succes mee. Bedankt. En ik beloof jullie dat dat heel binnenkort op de agenda komt. Want ik vind het wel heel erg belangrijk. Kijk. Ja, ja, ja? ook. Zit je hier in ieder geval op de goede plek nu? Ja, ja, zeker. <laughs> ja. Hartstikke fijn dat jullie er waren. Ja, jongens, ja, ja. top. Dank ja. jullie wel en heel heel heel veel succes. Ja. Ja? Ja. ja. En hou dan... het in de gaten, hè? Ja. Ja, ja. Nou, gaan we doen. Oké. Okay. being followed by a moon, shadow. moon shadow. Moon shadow. Leaping and hopping on a moon shadow, moon shadow, moon shadow. And if I ever lose my hands, lose my plow, lose my land. Oh, if I ever lose my hands, oh, yeah I won't have to work no more. And if I ever lose my eyes. If my colors all run dry, yes, if I ever lose my eyes, oh, away, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. I won't have to cry no more. Yes, I'm being followed by a moon shadow, moon shadow, moon shadow, leaping and hopping on a moon shadow, moon shadow, moon shadow. And if I ever lose my legs I won't moan and I won't beg Oh, if I ever lose my legs oh I won't have to walk home And if I ever lose my mouth All my teeth, north and south is if I ever lose my mouth Oh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, I won't have to talk Did it take long to find me I ask the faithful light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 Goedemorgen, Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur met politiek, cultuur en sport op ZFM. Mooi verhaal, jongens. Mooi ja, verhaal. fantastisch onderwerp. En leuk ook de kinderen, weet je wel. Ik vind het wel uh, heel ja. goed dat kinderen de mogelijkheid krijgen om, uh, ja, om, om, om, om hun ideeën ja, en problemen te sparen. Ja, en dat zijn nogal wat problemen. Wij, wij realiseren ons dat uh, helemaal niet. En ook eigenlijk ook een beetje een oproep, Ger. Vind je eigenlijk niet dat ouders... jongens, laat, laat lekker je kind op de fiets uh, naar school gaan... Zeker. en laat die auto's een keer thuis staan. Want ja. dat horen we net nog eventjes. Dat bij sommige scholen het een, een verkeerschaos wordt. En dat het een, echt onveilige situaties uh, zijn. En ze kunnen heus wel tegen een spatje regen. Toch, Ger? Wij zijn ook groot geworden. Ja, ik ben nog nooit met de auto naar school gegaan. Ik ook niet. En ik uh, ik woon in Noord en ik uh, zat uh, bij de de dommerschool Parallelweg. Parallelweg, ja. Ja, ja klopt. Ja. Dus het is uh, tegen, de, tegen de, de, de, de boulevard aan. Ja. Hm. Dus ik moest dat altijd lopen. Of uh, met de fiets. Of, uh, nee, loop ik. Had... Ja, dat, dat deden wij gewoon. Maar goed, het is niet anders. Maar laten we in ieder geval toch maar die oproep doen aan die ouders. Ja. Toch? Heel goed. Het volgende onderwerp, Ger. Bostonje. Ja, Ger, Ger, Ger is enorm aan de bostonje koer We gaan enorm reclame maken. Nu we zullen we naar Rekwink naar de bostonje koer Die vliegt hierover. Ik vind het zo lekker, jongens. Ja. Goed, nou, de organisatie van Formule 1, Heineken, Dutch Grand Prix... maakt bekend dat het raceweekend 2026 volledig uitverkomt. Ja, ongelooflijk. Is. Mooi, hè? Ja, fantastisch. Het is echt te gek. Ja. Voor zowel zaterdag als zondag is het volle bak voor de final lap, want het is de, uh, de eerste en de enige um, um, uh, hoe heet het uh, race uh, sprintrace sprintrace die, die er gekomen die er die er is in Zandvoort. ja ja, ja. <coughs> Dus als je erbij kan, kan zijn, is dat natuurlijk helemaal... Te... Ja, dus niet meer voor de zaterdag en zondag. Maar... Nee, voor de Super Friday zijn er nog wel kaarten beschikbaar. En die is ook echt leuk. En die is ook echt leuk. Ja. En de programmering van deze dag wordt later bekendgemaakt. Ja, ja, ja. ja dus Helaas zo... de laatste Formule 1, Ger. Ja, het is... Uh, maar het, je, je kan... Ook zeggen van, het is waanzinnig dat we het weer hebben meegemaakt. Absoluut, absoluut. Want wij hebben dan de leeftijd uh, dat we de oudere uh, ja, briefs dat... hebben meegemaakt. En uh, ik uh, zat altijd op het circuit vroeger. Ja, onder het en, hector hè. Uh, he? ja, dat kan ja. helaas allemaal niet meer, maar Dat goed. kan niet meer. Nostalgie. Nou, dus, ik ken jongens genoeg die voor niks <laughs> ja, hè, binnenkomen. Maar dat gaan we niet hoor. zeggen. Gaan wij niet zeggen. <laughs> gaan wij niet zeggen waar die zitten. Uh, Haarlem 105 heeft een, een, een, een interview gedaan met Jan Lammers... En die, uh, nou ja, die vertelt over uh, de laatste Grand Prix in Zandvoort. ZFM. Goedemorgen Zandvoort. De kaarten voor de zaterdag en zondag van de Dutch Grand Prix 2026 in Zandvoort... zijn helemaal uitverkocht. Of dit komt doordat het de allerlaatste keer is dat het evenement plaatsvindt... vraag ik aan Jan Lammers, sportief directeur bij de Dutch Grand Prix. Jan, Goedemiddag. Goedemiddag. Is dat dan een unicum als je het vergelijkt met uh, voorgaande jaren... dat de zaterdag en de zondag al helemaal zijn uitverkocht? Um, nou, zeker niet. We hebben absoluut niet uh, te klagen gehad... natuurlijk over de belangstelling van het publiek... en ook over uh, de, de reacties achteraf. He, dus, dus we zijn echt uh, vereerd en, en heel dankbaar... voor het enthousiasme van onze Nederlandse racefan. Die is ook uh, over de hele wereld natuurlijk erg populair... In, met hun uh, Orange Army, zeg maar... Nee, dus we hebben het altijd uh, super, uh, super gehad wat dat betreft. Uh, het is ook wel een trend dat zaterdag en zondag wat eerder uitverkocht is dan vrijdag. Maar vrijdag gaat nu ook wel heel erg hard. En dat zal ongetwijfeld te maken hebben met het feit dat het uh, de laatste is... Um, dus dus uh, ja, hè, we hebben natuurlijk in het begin even de twee derde capaciteit mogen handhaven vanwege de corona. Maar uh, nee, we hebben allemaal uh, mooie edities gehad, maar uh, ja. dit is de laatste. Ja, dus er is niet een enorm uh, verschil in uh, dat dit bijvoorbeeld al een maand eerder is uh, uitverkocht... omdat, zoals je zegt, het de laatste keer is. Ja. Daarin ja, is geen ja, vooral, verschil. Vooral, vooral. He, vooral de zakelijke pakketten, die gingen heel hard. Ja. Uh, dat, dat was ook wel hetgene wat in de voorgaande jaren sneller ging dan de normale verkoop. Uh, en mensen zijn vanuit privé toch altijd weer wat spontaner uh, betrokken dan vanuit het bedrijfsleven. Maar uh, nee, dus ook de zakelijke pakketten, zijn om een aantal uh, na, zijn die ook uh, uitverkocht. Ja. Uh, en, uh, en de vrijdag, thuis de gelegenheid nog. Maar aan de andere kant zeg je, dat gaat nu ook heel hard, hè? de kaarten voor vrijdag. Hoeveel zijn daarvan nog over dan? Om erbij. Nou, exacte aantallen, die zou ik uh, ook zo uit mijn hoofd uh, niet weten. Maar uh, tot nog toe uh, hebben we nog alle jaren een uh, redelijk uitverkocht huis gehad. Dus, dus uh, uh, nu, uh, ik ben er zelf persoonlijk zeker van overtuigd... dat we gewoon alle drie de dagen ja. ramvol gaan zitten. Dus, dus uh, nee, dat twijfel ik geen seconde aan. Nee, maar er is nog ruimte voor mensen. Hè? Er zijn nog genoeg kaarten dat als ik het weekend bepaal... nou, ik ga toch die vrijdag... dat daar nog, ook op, uh, in het weekend nog wel kaarten voor zijn. Nou ja, daar moet je wel snel zijn, want uh, we zien aan het sentiment van, uh, van Max ook wel... dat het uh, best wel eens ook de, de, de, uh, een jaar kan zijn waar Max zijn twijfels heeft... of hij uh, in de toekomst nog wel uh, Formule 1 leuk gaat vinden. Ja. Dus hij heeft natuurlijk een contract tot en met 2028... maar er staan ongetwijfeld clausules in uh, dat hij eerder zou kunnen stoppen... zeker als hij, als hij het gewoon persoonlijk wil. Uh, naar een ander team moet hij waarschijnlijk wel zijn... Uh, contract uitdienen en, en moeten daar goede redenen voor zijn. Maar ja, stel dat Max zou stoppen... ...dan is dit ook de laatste gelegenheid natuurlijk om Max te zien. En we hebben ook uh, de sprintrace hè, voor de eerste keer in Zandvoort... ...en ook gelijk de laatste keer. Dus het is echt uh, een ramvol programma... Met, ...met natuurlijk Martin Garrix als, uh, als geweldige afsluiter. Dus uh, want, ja, daar uh, uh, hebben er zin in. Nou, ja, want dat is mooi, Martin Garrix als, uh, als afsluiter. Uh, kan je al iets meer vertellen over die programmering? Uh, nee, de details daarvan komen nog uh, naar buiten. Uh, dat heeft ook vaak gewoon uh, te maken met, met uh, de details van de programma's. De lengte ervan en uh, noem maar op, de logistieke invulling. Dus dat duurt altijd wat langer. Maar daar, daar komen we absoluut ja. tijdig mee naar buiten. En, uh, en ik denk dat uh, er zijn mensen die kopen al, alleen al voor Martin uh, Gerrits ja. uh, hun kaartje. En als je dat dan hier als toegift krijgt, dan is dat natuurlijk wel extra bijzonder. Ja. Hoe, hoe kijk je, want dit is dus de laatste editie. Uh, voor voor ja. nu, hè? zeg nooit nooit, maar voor nu is dit de laatste editie in Zandvoort. Hoe, hoe, lijkt me ook wel heel jammer. Ergens. Nou ja, kijk, ik ben met name natuurlijk sportief heel erg betrokken bij alles. En uh, ik, ik vind het persoonlijk geweldig dat we in een jaar waar, waar uh, de, de, de techniek van de Formule 1 technisch reglement een enorme verandering heeft ondergaan. Uh, als, als positief uitgangspunt dat ze nu nog maar een hele Grand Prix met 80 liter brandstof rijden. Nou ja, ik reed in mijn tijd uh, met een dubbele. Uh, hoeveelheid brandstof en dan ook nog de vuile benzine van toen. Ja. He, dus uh, inmiddels, uh, de rijders vinden natuurlijk deze manier van rijden helemaal niets. En, en, uh, en dat is ook uh, natuurlijk moeilijk, omdat rijders heel anders opgeleid zijn. Maar ik verwacht gaandeweg het jaar dat het uh, zich gaat verbeteren... en dat het zeker in de nabije toekomst weer zo zal zijn... dat ook de echte top zoals uh, Max... Eh, en dan is Max natuurlijk de uitzondering van de buitencategorie. Dat ook hij straks weer zijn ei kwijt kan. Eh, want bochten waar je normaal uitgedaagd werd. in vaardigheid en in lef. Eh, om die vol gas te nemen. Ja, dat hoeft tegenwoordig niet. Want dan kun je beter gas loslaten. omdat je dan je accu aan het laden bent. Nou ja, dat is natuurlijk nooit helemaal de bedoeling geweest van het nieuwe reglement. Dus ik hoop en ik denk dat uiteindelijk. De, de, de organisatie, de FIA en FOM... wel zullen ingrijpen voordat het publiek afhaakt. Maar dat is bij ons dus gelukkig nog niet het geval. Want wij hebben volle tribunes, dus dat is voor mooi. Ja. Maar, maar hoe kijk jij persoonlijk naar dat dit voor nu de laatste keer is... dat dit spektakel, want dat is het uiteindelijk, plaatsvindt in, in, in Zandvoort? Nou ja, ik denk dat mensen mij, mij wel kennen als het glas is half vol... Dus, dus ik ben natuurlijk eh, eh, voornamelijk eh, puur ook als Zandvoorter... en als autocoureur eh, eh, ooit ook vanuit de Formule 1, eh, eh, als enige Zandvoortse Formule 1-coureur regelmatig aan de start gestaan. Maar zeker vanuit eh, die, die hoedanigheid eh, vind ik het natuurlijk fantastisch dat we gewoon zes van zulke evenementen hebben gehad. Ja. We hebben in het verleden natuurlijk ook Grand Prix gehad. Maar ja, dat was kommer en kwel. En dat was, was gewoon uh, met heel veel moeite... Ik, ik, ik, kon je misschien uh, 50.000, 60 60.000 mensen... naar, uh, naar het circuit krijgen op de zondag. En we hebben nu uh, ruim meer dan 300.000 mensen over drie dagen. Dus wat we nu meemaken, dat is echt ongekend. En ook een uh, topprestatie van alle betrokkenen natuurlijk. Uh, dus, dus dat wij dit nu hebben meemogen maken... en max vier van die edities als wereldkampioen mogen, hebben mogen ontvangen... Ja, dat, dat vind ik zo bijzonder. Dat, dat, uh, ja, dat koester ik. En, en ja, jammer dat hij weg is. Uh, ik denk dat je beter trots kunt zijn dat we straks uh, terug kunnen kijken op zes fantastische jaren. Dan dat je net zo lang doorgaat tot, tot de animo misschien wat afneemt. Of dat het uh, niet meer mogelijk is om het te organiseren. Dus nee, ik, ik koester echt wat we hebben. En, en uh, straks dus als herinnering. Maar uh, al met al gewoon prachtig. Ja. En, en dan uh, uh, allerlaatste vraag. Ik blijf toch een beetje haken op wat je zei. Moeten we er serieus rekening mee houden dat Max Verstappen de handdoek in de ring gooit? Nou, kijk, uh, ik denk dat uh, ik heb Max veel te hoog zitten om ook maar in de verste verte te pretenderen wat uh, wat hij denkt en wat hij gaat doen voor de toekomst. Maar uh, we kennen hem wel in zoverre dat Max wel gewoon uh, de autosportpurist is. Hij wil echt wel gewoon het harde rijden, zoals hij dat altijd geleerd heeft van zijn vader. Dat wil hij kunnen uitoefenen en als in één keer die hele discipline verandert... en hij vindt het ronduit niet meer leuk... vergeet niet dat hij natuurlijk al vanaf zijn vierde, vijfde jaar... ...ieder weekend uh, gewoon overal wel op een racebaan of een kartbaan in het verleden uh, was te vinden. He, dus, dus als je dat al gewoon uh, zo'n zo 8, 29 jaar uh, meemaakt... Dan, ...dan ga je natuurlijk ook over andere dingen in het leven uh, nadenken. En dan moet het ook nog wel le uh, gewoon uh, leuk zijn. En uh, hij werkt keihard, hij is altijd hiermee bezig. En als hij zich moet gaan afvragen van ja, waar ben ik mee bezig... He, dan, dan mogen we terecht uh, uh, gaan, gaan verwachten dat hij op een gegeven moment zelf zal ingrijpen. Maar nogmaals, dat is zijn eigen beslissing. Uh, van buitenaf kun je alleen maar inschatten zoals je hem hebt leren kennen. Ja. Uh, Jan Lammers, sportief directeur bij de Dutch Grand Prix, heel erg bedankt voor deze toelichting. Heel graag gedaan, succes. ZFM. Goedemorgen, Zandvoort. ZFM.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 Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport. Op ZFM. Ja, en uh, het is 4 voor 11. En uh, twee uur straks van 11 uh, tot 12 hebben we de volgende onderwerpen. Uh, Esmee Hoeben. Uh, dat is de nieuwe uitbaatster van uh, de uh, ijzaak Klevers. In plaats van uh, Luciano. Maar het blijft wel een ijzaak, dus dat is wel heel erg fijn. Dat we daar nog steeds een ijsje kunnen halen. Uh, daarna hebben we weer Wederom Carina Veres. Die heeft een verslag gemaakt van de expositie van Iris Planting. En Iris Planting maakt prachtige foto's. En die heeft vorige week uh, een expositie, ge ja, expositie gehouden in het raadhuis. En daar, uh, daar is ze naartoe gegaan. Daarna hebben we annik van Oord over de Comedy Coop... Uh, die uh, straks in de krocht uh, te zien is. En daar gaat ze alles over vertellen. En uh, wij hebben tijd uh, voor nog een vrolijk deuntje. Ja, ik heb uh, Otis Redding. Otis. En These Arms of Mine. Nou, dan uh, gaan we daar naar luisteren, dames en heren. These Arms of Mine Maar oh. oh.